Freddy van Tijn met het NOS-journaal, urenlang niet gewerkt. Het gaat om nummer 5, een van de minst beschadigde reactoren van de kerncentrale. De temperatuur liep op tot bijna 100 graden. Dat is een kritieke grens. Daarboven verdampt het water en daardoor kunnen de splijtstaven beschadigd raken. De Japanse kerncentrale werd voor een groot deel verwoest door de aardbeving van 11 maart. De Franse staatssecretaris Tron is opgestapt vanwege een seksschandaal. Hij zou twee jonge medewerksters seksueel hebben betast. Tron geeft als hobby voetmassages en twee vrouwen zeggen dat hij daarbij niet alleen hun voeten aanraakte. Ook zou hij ze hebben opgesloten in een kantoor waar ze zich voor hem moesten uitkleden. Tron ontkent alle beschuldigingen maar is toch afgetreden. De politie heeft de lijst gevonden van het schilderij van Frans Hals, dat is gestolen in Deerdam. De lijst werd ontdekt in een heg, niet ver van het museum, het hofje van mevrouw van Aarde. Daar werd het schilderij de nacht van donderdag op vrijdag gestolen, samen met een ander doek. De politie heeft nog geen spoor van de daders. ADO Den Haag speelt volgend seizoen Europees voetbal. In de laatste play-off wedstrijd werd Groningen na strafschoppen verslagen. Twee Groningen spelers misten hun strafschop. ADO komt nu uit in de tweede voorrolde van de Europa League. Excelsior speelt ook volgend seizoen in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen in de nacompetitie met 4-2 van Helmond Sport. De eerste wedstrijd had Excelsior ook gewonnen. Formule 1 coureur Sebastian Wettel heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. De Duitser van Red Bull was op het stratencircuit de hele race in gevecht met de nummers 2 en 3, Alonso en Button. De Duitser heeft dit seizoen vijf van de zes Formule racers gewonnen het weer. Vanavond weinig verandering. In de loop van de nacht kan het ook in het noorden wat opklaren met minima rond 12 graden. Morgen meer zon en een stuk warmer. Van 20 graden aan de kust tot 26 in Limburg. In de avond volgen vanuit het zuidwesten een aantal buien. Dit was het NOS. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie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 Autobedrijf Zandvoort. Ook roept op zaterdag. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. De A2 Utrecht-Eindhoven. Daar staan ze tussen Zalbommel en Vught. En de A5 Hoofddorp-Halem tussen het knooppunt De Hoek en het knooppunt Raasdorp. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd, want het KOPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersinformatie... Michael Jackson, and burn this disco out. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Set your radio in the top. This is the FM Zomfort. Goedemiddag en uh, van harte welkom bij een nieuwe Entertainment View voor deze zaterdag 28 mei 2011. Het is de dag dat op 28 mei 1937 de Golden Bridge opent voor verkeer. In 1971 de eerste landing plaatsvindt op Mars met de Mars 3. En met vandaag als jarige oud-wielrenner Maaike Bogert en wereldartiest Kylie Minok. De kans temperatuur op 28 mei is gemeten in 1961. Het was toen min... Uh, min... ja ik schrik. Zelf een min 0,2 graden Kan je je niet voorstellen met zo'n dag als vandaag En de warmte temperatuur kan je je ook niet voorstellen Was gemeten in 1944 Het werd toen maar liefst 29 graden Ja, ik ben hier gewoon uh, aankomen waaien eigenlijk Wat een wind staat er hier bij de kust, ongelooflijk Deze uitzending van Entertainment View Wat kan je verwachten? Natuurlijk Popster Henry, wat is er uh, deze week gebeurd op Showbiznieuwsgebied? nieuwsgebied? Ook bellen we straks Roy van Buringen even, die helaas vandaag afwezig is. We gaan hem even bellen over, uh, over Luna. Want zij heeft natuurlijk een denchmop, een, een Flashmob hoe noem je dat eigenlijk? Een denchmop gehouden uh, vandaag bij uh, Mango's. Hij heeft er een verslag van gemaakt en we gaan hem natuurlijk daarover even bellen. En uh, ik heb een leuk fragment gevonden Om uh, muziek te maken Een jongen die maakt muziek op allemaal uh, Nou ja instrumenten zijn er niet Maar allemaal attributen Waar je 1, 2, 3 niet zo bij nadenkt Dat het instrumenten zijn Maar daar komt toch een heel leuk geluid uh, vandaan Ook nog iets Ja, je weet wel winnaar van de X-Factor een, uh, een paar maanden geleden Of vorig jaar was dat volgens mij Die heeft uh, zijn eerste debuutalbum uitgemaakt En ik, uh, hij heeft een, echt een heel goed album Met Engels en Nederlands. Uh, uh, nummers, alleen ik zit er twijfelen hij heeft een nieuwe single in het Nederlands en in het Engels en die heet Bye Bye dan nou wil ik de keuze laten aan jou, welke je wil horen, dan nou, doen we eerst even de Engelse versie, een klein stukje luister even Een sound, hè? Bye bye baby heet het nummer. In en de Engelse versie, dus. Maar er is nu ook een Nederlandse versie en die gaat zo: een dikke doorspoelen. Even het refrein. Welke wil jij nou horen? De Nederlandse versie van Bye Bye Bye Van Jaap Reesema Of gewoon de Engelse versie Bye Bye Baby Allebei hetzelfde, alleen een uh, Nederlandse en Engelse tekst Hoe kan je dat nou laten weten? Je kan even bellen naar de studio En dan bel je naar 023 573 1969 Dus 023 573 1969 Je kan ook even twitteren hoor uh, Dan twitter je even naar mij Rudy 023 op Twitter En dan kies je de Nederlandse versie van Jaap Reesema Bye Bye Bye Of de, Nederlandse, de Engelse versie natuurlijk van uh, Jaap en dat is bye bye baby. 11 over 5. Goedemiddag, dit is entertainment for you. I said Rudy. Rudy is a rude, rude boy. Yes, I said Rudy is a rude, rude boy. En er is nieuws over Lenny Kravitz. Zometeen hoor je hem met Fly Away. Maar nu eerst Ben Saunders. Dit is Next Fool. Hij komt naar Nederland. Lenny Kravitz op 17 oktober staat hij uh, in Ahoy in Rotterdam. Het concert is een uh, onderdeel van zijn uh, Black and White Europe tournee. De kaarsverkoop gaat uh, op uh, 9 juni van start. Away, hoorde je. En daarvoor uh, Ben Sounders en ook nieuws over Ben Sounders. Want hij sluit zijn succesvol jaar af met een tournee langs uh, Nederlandse clubs. En uh, vanaf eind oktober is uh, Ben te zien in onder andere Den Haag, Tilburg en Amsterdam. Op 22 oktober trapt hij af in de Oosterpoort in Groningen. En uh, hij sluit zijn tournee af in Amsterdam op 19 oktober. En hij staat dan in uh, Paradiso. En de kaart is zijn uh, sinds gisteren te kopen. Zometeen gaan we even bellen met uh, Roy van Buringen. Hij heeft natuurlijk verschillende Slag gedaan van de Luna. Maar nu eerst, Quintus Quincy. Wat is de prijs die ik betalen moet om bij je te zijn? Wat moet ik laten toekom? Tel me gauw hoe het zit wat ik moet doen. Moet ik voor jou op mijn knieën voor die ene zon? Je laat je zien, maar toch ook niet. Won't you spell that spell van uh, deze stijl, Nederlands talige muziek. Maar dit vind ik wel leuk. Quinty en uh, Zolang Je Winnen Kan. De begin van de uitzending vertelde ik het al. Roy was, uh, ging vandaag even verslag doen van uh, Mango's. Dat was natuurlijk een, uh, een dance mob georganiseerd door Luna. Je weet dat die zanger is die enorm veel hits heeft gehad. Onder andere bij Lando. En heeft nu weer een uh, nieuwe single uit. Vamos a la Playa. En dat was op Mango's. En uh, Roy sprak daar uh, onder andere Remy van Loon. gesprek dus met uh, Remy, de danser van uh, Luna. Zometeen uh, nog meer uh, uh, ja, gesprekken onder andere met Gerard Kuiper en natuurlijk Luna zelf. En we gaan even bellen met uh, Roy van Buren, en hij vertelt er ook nog even over. Dit is de nieuwe serie van Gavin De the Crawl. Dreams, that's where I have to go to see your beauty. I realize if you TV. TV. GFM, Text TV, op kanaal 45. 45. -M -M. Let's go to a rave and behave like we're tripping simply cause we're so. Oh mm -hmm.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 Lekker zeg Orson en No Tomorrow. En daarvoor hoorde je Given the Girl a Nut Over You. En uh, op 8 augustus komt uh, zijn nieuwe album uit, genaamd Sweeter. En uh, dit was zijn eerste single daarvan. <laughs> Wij gaan even naar uh, de telefoon hier in de studio. We gaan even naar Roy van Buren. Goedemiddag Roy. Ja, met de telefoon. Met de telefoon, telefoon, hoe maakt u het? Ja, goed hoor. <laughs> ja, nee, Hallo Rudy. Hoi, jij was vandaag bij uh, de Mango's uh, Beach Club, hè? Ja, bij de Mango's Beach Bar. Beach Bar is het, ook goed. Ja, <laughs> hoe was het daar? Ja, het was heel erg leuk. Uh, de de, de Dangemob was daar natuurlijk. En um, ja, het was heel erg uh, gezellig, uh, ondanks het weer, het weer was best wel slecht, uh, regende, waaide keihard, nou, mijn hele kleren zitten onder het zand. Maar uh, ja, om drie uur begonnen, um, uh, half, uh, om om twee uur vertrokken, ze vanaf het Ratersplein met een hele grote groep Duitsers, die uh, ja, het dorp... Uh, ja, het dorp waar rond gingen lopen met de dorpsomroeper ervoor en Luna. Ja, ja je hoorde een hele en, een, en een, een, een grote knal van voort, zegt voort. En dan vind jij uh, ja, wat vertellen over, uh, ja, over uh, Luna zelf en uh, wat ze met de zandpoort te doen heeft. En uh, dat het ook allemaal, uh, dus, uh, Luna vertelt dat zo meteen ook zo meteen in een interview die ik met hem ga. En verder uh, ja het was uh, gewoon heel erg uh, gezellig en om drie uur uh, startte ze met de warming-up met uh, danser uh, Remy Verloon, die jullie net al gehoord hebben. En uh, daarna ging ik doen naar knallen. Oké. Okay. Uh, ja, het was echt heel leuk. Al die kindjes die zelfs mee zelfs de ouders die meededen en de groep zelf, Gerard Kuiper, deed ook mee. Oh, en jij ook dus? Nee, nee, ik niet om. Nou nou, wat slaat dat nou weer op? op? Dus eh. Uh, Hé, hey, nou hartstikke leuk. We hebben nog, uh, nog uh, twee interviews met jou, onder andere met Gerard Kuiper en natuurlijk met Luna. Ja. Maar um, ik heb iets leuks gevonden. Luister eventjes. Ik luister. Dit is Roy's Uurtje. Altijd gezellig en een feest. Hoe <lacht> ben jij daar? FM. <lacht> <lacht> <lacht> Dat mag je echt niet ruiken. <lacht> Dat is een oud, ik, ik snap niet hoe je daar aankomt Hij lag hier in de studio en ik, ik hoorde het vorige ja, week Ik dacht hoe die ik moet... Hoe oude, weet je hoe oud ik daar ben? Nou? wat zou het zijn, 30 of zo? Seaport FM, dat is een amuiden toch? Je oude radiostationetje. Ja, wat erg <laughs> Doe je meteen alsjeblieft hier <laughs> De in, nee, bewaar... Ik bewaar hem voor je. Hij hoort dan niet in de studio te liggen. Ja, dat is het niet maar mijn probleem. Ik zag hem liggen. Ik dacht, ik moest om, enorm om lachen. En eh, ik dacht, die moet je even horen. Nou, dan heb jij de jingle van Roy Haldeman nog nooit gehoord. Oh, is hij nog erger? Ja, maar ik snap niet hoe jij hier aankomt. <laughs> nou, ik kan het niet geloven. Ik schrik me in ik, ik je Volgende week leg ik je allemaal uit. Hey, we gaan even luisteren naar het volgende interview met uh, Gerard Kuiper. Dorpsomroeper okay. van uh, Zandvoort. Hey Roy, dankjewel. Alsjeblieft, van eh, Haha, <laughs> ik spreek je hoor. Oh. Komt ie aan? Ja? Gewoon gezandstraalt En daarom vind ik eh, wel Tof dat eh, een heleboel eh, mensen met hun kinderen Hier aanwezig zijn Geert Kuipen dus eh, dorpsomroeper Hier eh, in Zandvoort Zo'n train eh, spreekt Roy natuurlijk ook nog Met eh, Luna en daar draait het natuurlijk Allemaal om ZFM All day All night All day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 All night, all day, all night. all night, all night, viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs, I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente esta muy loca, what the fuck?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 All day, all night all, night. all, night. all night. FIFA, la, Fifa fiesta. la fiesta, FIFA la noche FIFA, la noche. Fifa los DJs, DJ. what the fuck?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 Funny. La gente está muy loca fuck Ja, lintetje Misschien wordt het dan een zomeretje Lekker hoor, zomerse klanken hier bij ZFM Ook is het weer wat minder Zak Noel en uh, loca people Paak, paak, paak. Dit is Roy's uurtje. Altijd gezellig en een feest. Entertainment. FM. Ja, oude tijden. Hè? Ik mag hem eigenlijk niet Dit draaien, maar Roy's ik vind het uurtje. toch leuk. Altijd gezellig en een feest. Sorry Roy. Hier is Bluff. en uh, iedereen. Wat vind ik dit een goede plaat? Nog niet uit single uitgebracht, maar wat mij betreft mag hij zeker worden uitgebracht. Dat is voor, voor bluff, natuurlijk. Staat op het uh, album, mijn nieuwste album. Alles blijft anders. En dit was uh, iedereen. Het volgende. Denk kent het dan natuurlijk. Echt een, uh, ik hou er gewoon niet van. Het is gewoon een klote nummer. Maar het is wel uh, heel erg leuk. Vooral als andere artiesten het gaat zingen. Er is één iemand uh, die dat heeft gedaan. En dat is meteen één van mijn favoriete artiesten. Ben Longcosol. Stond op een vrijdingspop afgelopen maand. En uh, hij is nu met één van mijn favoriete artiesten. Vorige week zijn nieuwe album gekocht. En Barbie Girl heeft er nu in zijn eigen stijl gemaakt. Ben Lonko Sol. echt de Soul maakt hij, Fransman is het en uh, Barbie Girl, iedereen wel bekend, heeft hij dus uh, in zijn eigen steltje gemaakt. En uh, wat mij betreft, ik vind hem leuk. Zometeen het derde interview uh, van Roy, hij stond natuurlijk bij uh, Mango's Beach. Bar was het nu? <laughs> Ik werd het net verbeterd van mij: Mango's Beat bar. Mango's weet iedereen. En hij sprak natuurlijk met Luna. Dat zometeen. Maar nu eerst een nieuwe single van Sava: Bareilles. Dit is Uncharted. Ah, mm, no words, but Sarah Borelis En die ate Uncharted En we gaan door met het uh, laatste interview Met Roy, die had een interview Een gesprek met Luna natuurlijk Er waren de dance Eerlijk zeggen, voelde me natuurlijk van, wow, wat, wat, wat, wat, wat hij allemaal vertelde natuurlijk over mij. Dan voel je je wel een beetje gelijk zo mega in het zonnetje gezet. Ja. Want het was heel leuk wat hij vertelde over mijn carrière dan. En ja, Gerard is, is super. Die doet het echt heel mooi en heel overtuigend. En dan natuurlijk met dat woord wat hij dan slaat en hoort en zegt het woord. Nou, bij deze ook nog even Gerard Kuiper hartstikke bedankt. En ook heel goed voorbereid had hij zich. Ik vond het waanzinnig. Had, zelfs in het Duits had hij gewoon een paar zinnen uitgedacht. En er waren natuurlijk ook nog mensen, je, je wist ervan. Er kwam een bus uit Duitsland. Dat heeft zich opgedeeld in mensen die een weekend kwamen en dan alleen voor het gebeuren. Dus er was echt, er waren een stuk of dertig mensen uit Duitsland. Ik vond het hartstikke super dat hij dat ook nog even in het Duits vertelde. Kan je ook uh, vertellen uh, wanneer je single in Nederland uitkomt? Ja, nou we zijn er druk mee bezig om hem gewoon te promoten natuurlijk hier in Nederland. Uh, voor mij was dit zo persoonlijk een soort startschot. De platenmaatschappij uh, Spinning Records is er mee bezig. Nou willen we ze, of hun willen we hem eigenlijk echt op de radio hebben. Dus hè, ja. bij deze CFM gooien we hem op de radio en dan pakken natuurlijk ook de landelijke radiostations hem ook op. En dan gaat hij vanzelf knallen. Op het moment staan we top 13 in Frankrijk. Griekenland komt eraan. Hij gaat echt wel los volgens mij. Dus Nederland hoort daarbij. Ik denk dat we zo kunnen rekenen op de laatste week van juni. Op de eerste week van juli. Dat hij echt gewoon uitkomt. Officieel. Playa. Dus als ik op vakantie ga tegen september. Dan hoor ik hem op die vakantieplaats zeker. Natuurlijk. Absoluut. En anders moet je zeggen waar je heen gaat. Dus stuur ik even geld. Ga overal waar jij gaat komen. Allemaal promotie. Nee, nee, nee. Hij ja, gaat echt los op het moment. En uh, ik weet zeker dat je hem gaat horen. Nou, vanmorgen keek ik op YouTube een heel leuk filmpje van de Duitse televisie. Jij bij een zwembad met heel veel Duitsers omheen. En ook zo'n soort flashmob, hè? Ja, klopt inderdaad. Ja, het is echt gigantisch. Het is natuurlijk heel erg in. Dancemob, flashmob. Het verschil tussen een flashmob ja. en een dancemob is... Een flashmob is niet aangekondigd. Dus dan beginnen de mensen zeg maar uit het niet zomer te dansen. En een dancemob is gewoon aangekondigd. Dus uh, ja, vandaag was het een Dance Mop. We zijn wekenlang bezig geweest iedereen het dansen te leren. Uh, het is hartstikke in, dus uh, ga ervoor. Dans is gezond. En, uh, en uh, het is gewoon hartstikke kicken. Het is hartstikke leuk. Komt er een vervolg op deze Dance -mob? Nou, van, van mij uit wel. Want ik ben altijd pro uh, ja, dingen doen. Je moet gewoon nooit stilzitten. En zangeres wil ook natuurlijk het liefst optreden en zingen. En ik, uh, ik vind Zandvoort gewoon een superleuke badplaats. Ik ben blij dat ik hier woon. Dus ik wil ook dingetjes aanpakken om, om dingen te organiseren en samen met elkaar gewoon lol te hebben. Dat, dat is gewoon eigenlijk het uiteindelijk, uiteindelijk het belangrijkste. Nou, en de Zandvoorters dus vinden het leuk, dus het is helemaal goed. Heel erg bedankt voor je tijd. Je. En uh, heel veel super, super succes, want zo meteen vlieg je weer, hè? Ja, ik ik ga nu uh, naar het Vliegveld, dan ga ik naar München en morgen naar Parijs. Super cool. Dus, uh, nou, veel plezier. Dank jullie wel allemaal, ook CFM. Super bedankt voor jullie ondersteuning en uh, dit is nog maar het begin, oké? Okay? Dank jullie wel. Oké. Okay. Graag Roy in gesprek met Luna natuurlijk en uh, wat is ze leuk. En die plaat komt helemaal goed, want het is een zomersplaatje en langzamerhand hoe warmer het wordt, hoe meer de zon gaat schijnen, hoe meer je hem gaat horen.